Kasper Meijer met het NOS-journaal. Volgens het omstreden Oekraïnse Azov-bataljon hebben Russische militairen in de belegerde havenstad Mariupol een giftige stof ingezet. Dat meldden Oekraïnse media. De stof zou met een drone vanuit de lucht zijn losgelaten. Oekraïnse militairen zouden onder meer moeite hebben met ademhalen. De Oekraïense president Zelensky zei in zijn dagelijkse toespraak... dat het mogelijk is dat Rusland chemische wapens inzet... en dat die dreiging serieus genomen moet worden. Zelensky zei niet dat zulke wapens al zijn ingezet. Het corona-toegangsbewijs komt volgens minister Kuipers van Volksgezondheid... alleen terug als het op dat moment een effectief middel is. Kuipers vindt de corona pas iets om zeer, zeer terughoudend mee te zijn... en ziet het naar eigen zeggen ook niet zomaar terugkomen... maar hij wil het ook niet uitsluiten. Eerder vanavond pleit de regeringspartij ChristenUnie... voor het schrappen van de wet die de coronapas mogelijk maakt. Het aantal fietsers dat bij een ongeluk ernstig gewond raakte... is in tien jaar tijd met bijna een derde toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het kenniscentrum Veiligheid NL. Meestal ging het om eenzijdige ongelukken... door bijvoorbeeld rem- of stuurfouten. Bijna de helft van de slachtoffers is ouder dan 55... maar ook jongeren van 12 tot 17 liepen ernstige verwondingen op... Volgens VeiligheidNL komen er relatief vaak mensen bij de spoedeisende hulp terecht na een ongeluk met een elektrische fiets. Amsterdam gaat grote LCD-schermen inzetten om toeristen en dagjesmensen te waarschuwen voor straatdealers. Met de campagne hoopt de stad het aantal drugsdealers omlaag te brengen. Volgens burgemeester Halsema trekken de koffieshops vooral in de binnenstad veel toeristen die er speciaal voor naar Amsterdam komen. Die veroorzaken regelmatig overlast en straatdealers richten zich vooral op die groep. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar een graad of 5. Morgen, droog met zon en wat wolken. Het wordt 18 graden in het noorden, tot 22 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Elke maandagavond. Play It Loud. Op ZFM, Stamford. ...van Play It Loud met vanavond aandacht voor een grote selectie wereldwijde inheemse metalbands... ...in navolging van mijn maandelijkse thema met betrekking tot onze aarde, het klimaat en alle bewoners. Vorige week hoorde je qua thema nummers die gingen over onze impact op onze planeet met ons gedrag... En volgende week staat weer een ander onderwerp centraal. Je hoorde als opener van het tweede uur de Mongoolse metalband, de Hu, dat met hun traditionele keelzang en instrumenten ons wisten te betoveren. nadat ze in 2018 twee singles lanceerden en naar mij 7 miljoen YouTube-kijkers wisten te trekken. Wolf Totem, die je net hoorde, was hun eerste release. Ze hebben met hun muziek meteen een heel nieuw genre gecreëerd, namelijk Hunnu Rock... En we reizen af naar buurland China, waar we nog een band treffen met oorspronkelijke Mongoolse roots, namelijk Nine Treasures. Alle leden komen uit Centraal-Mongolië, maar het is opgericht in Beijing in 2010. Voor hun muziek gebruiken ze ook traditionele Mongoolse instrumenten en zingen ze in hun eigen taal over hun folklore. Van hun album Body Chita uit 2019 draai ik de titeltrack. En aansluitend hoor je een jonge trash metal band uit Nieuw-Zeeland, dat momenteel wereldwijd behoorlijk succesvol is geworden dankzij een uitgebreide toeschema. Here's Nine treasure. De Nederlandse band Alien Weaponry uit Waipu en is opgericht in 2010 in Auckland door de broertjes Henry en Louis de Jong. Samen met Ethan Trembath, die in 2020 werd vervangen door schoolvriend Turanga Morgan Edmonds. Het nummer wat ik draaide is in hun eigen Maori-taal gezongen en heet Ruana de Venua, afkomstig van hun debuutalbum Tu. Uit 2018. Veel van de muziek wordt gezongen in de Maori-taal... dankzij hun vader en grootmoeder van Vaderskant, die Maori zijn. Hun moeder en grootvader van Vaderskant zijn weer van Nederlandse afkomst. Vandaar hun achternaam De Jong. Ze hebben tot op heden twee albums uitgebracht met Tangaroa uit 2021 als laatste wapenfeit. Hun bandnaam hebben ze verleend na het kijken van de film District 9, een Nieuw-Zeelandse nieuw film. Door naar het prachtige Australië, waar een van de meest geïsoleerde metalbands van de wereld vandaan komt. Southeast Desert Metal komt uit de kleine Aboriginal Community Santa Teresa, gelegen in het noordelijk territorium van Australië. Het thuisgebied van het Arente-volk, dat jagers, strijders en genezers van origine zijn. De band zingt over droomtijd en aboriginal mythologie. De droomtijd is een veelgebruikte term voor het beschrijven van belangrijke kenmerken... van de spirituele overtuigingen en het bestaan van de aboriginals. Het wordt over het algemeen niet goed begrepen door de niet-inheemse mensen. Aboriginals geloven dat de droomtijd plaatsvond in het begin der tijd... en dat het het land en de mensen waren geschapen door de geesten... Ze maakten onder andere de rivieren en de beken, het land, heuvels, rotsen, planten en dieren. Er wordt aangenomen dat de geesten hen hun jachtgereedschap gaven en elk stam zijn land, hun totems en hun dromen. Thank you so much for watching that video guys, Machi Basad, Expect a Ride, the song is quite self-explanatory and fun fact, we actually wrote this for Ubisoft, an upcoming Ubisoft game called Beyond Good and Evil 2 and they didn't like it but we liked it so <laughs> we made a music video of it, we shot this in Jaisalmer, Rihanna and Rohat gaon the very warm and lively gown that you obviously saw in the video. And Gao means well, Thanks to Overlander for making all of this possible. And of course, the biggest thank you to our patrons. I hope you'll like the song, the video. One more major announcement. Raoul Kerr is now a permanent member of the band. Lollywood is going live. We debut internationally at on 13th July in Germany. Market dates and more it's going to be announced soon. Europe, we're coming. En na uh, de aboriginal mannen van Southeast Desert Metal hoorde je de Indiaanse metalband Bloodywood... met het in dit jaar uitgebrachte Machi Bassat Expect a Riot. Dat staat op het album Rakshak. De band komt uit New Delhi en is in 2016 opgericht als parodieband... die metal covers maakte van popsongs. En deze uploaden op YouTube. Ze werden populair op Facebook met een zomerse hitje Ari Ari in 2018... dat meer dan 10 miljoen views kreeg. Na dit onverwachte succesje begonnen ze met het schrijven van eigen materiaal... met de hoop globaal door te breken. Je hoorde ze al een beetje praten net, uh, tot slot. En hun muziek is een lekkere kruising tussen Indiaanse metal met heavy metal en nu metal uh, gecombineerd. We reizen gauw door naar het continent Afrika... waar je eigenlijk niet snel verwacht dat er metalbands vandaan komen... maar toch wel degelijk. Het kleine Afrikaanse landje Togo huist toch een metalband... die als een van de weinige traditionele Afrikaanse instrumenten gebruikt... en zingt in hun eigen inheemse RW-taal. Ik heb het over de band Arkaan, Asra Fokor, dat hun eigen muziek omschrijft als Asra Fokor. Asra, Asra betekent strijder in Ewe. En ze zien zichzelf als een pre-koloniale strijdkracht dat in de hedendaagse wereld is beland. Naast hun eigen taal zingen ze ook in het Engels en Frans om zo'n breed mogelijk publiek aan te spreken. Ze willen opkomen voor de eenheid van de mensheid tegen degene die proberen te vernietigen iets wat te horen is in hun verkenning van thema's... als het bestrijden van wereldwijde onderdrukking en ontmenselijking. Je hoort ze nu met het nummer Tears of the Dead uit 2019... afkomstig van het album Zakeli. Daarna hoor je een volkmetalband uit het noorden van Afrika, Tunesië... om precies te zijn. Ik het nummer CDRB van de Tunesische hardcore metalband Znoes. Dat zowel sociale als politieke onrechten aankaart in hun teksten... in het behoorlijk post-revolutionaire Tunesië. De bandnaam Znoes betekent species of soort in het plat Tunesisch en wordt vaak beschuldigend gebruikt tegen de mensen die afwijken van de normen. Tot op heden heeft de band acht nummers uitgebracht in hun korte bestaan sinds 2019... en cd Arby is in januari van 2021 gereleased. De volgende band kennen, we, uh, kennen veel van jullie natuurlijk wel en komt uit Israël. Ik heb het natuurlijk over Orphaned Land, onder leiding van Kobe Fari... en bestaat al sinds 1991. Ze maken progressieve metalmuziek met death metal gecombineerd... tezamen met midden-oosterse invloeden... Elk album dat ze uitbrengen handelt over twee tegenstellingen zoals bijvoorbeeld Oost en West, het Heden en Verleden en Licht en Duisternis. Het volgende nummer wat ik ga draaien heet Nora El Nora en staat op een derde album Maboul waar zes jaar aan gewerkt is. Het album bevat de jemenitische zang van Shlomit Levi en stukken uit de Bijbel. Een heerlijke mix van midden, uh, metal en midden-oosterse traditionele muziekinstrumenten. Luister en geniet voordat we afreizen naar ons eigen continent Europa en het schitterende IJsland todo el fanafashi nikhsaf albat akhmalki albat akhmalki nora el nora nora el nora nizarab el gamo Als jullie net hoorden, Sol 4 heet de band en Silvur Refur het nummer. De band is ontstaan bij de hoofdstad Reykjavik in 1995 en was ooit begonnen als black metal band maar was uiteindelijk op zoek naar een andere stijl waarin metal en postrock samenkomen. Het nummer staat op het album Dremin uit 2017 en is de openingstrack daarvan. De bandnaam betekent in het IJslands zonnestralen tijdens de schemering. De band zingt voornamelijk in het IJslands over onderwerpen als arctische mythologie, spirituele connecties met de natuur en mentale problemen als depressie en alcoholisme. Volgens zanger Trik Vasson zijn dat onderwerpen... die je niet kunt zien, maar wel kunt voelen. Hij weet als geen ander dit gevoel over te brengen met zijn stem. Ook al heb je geen idee waar hij over zingt. Datzelfde geldt voor het slotstuk van deze avond. Afkomstig van de schitterende fareureilanden... waar ik naast eiland een prachtige reis heb naar mogen maken... en beide bands heb ontdekt. Hamswerth is zo'n pareltje dat ik heb mogen leren kennen. Gevonden in een kleine cd-winkel en, tevens ook platenmaatschappij... genaamd Tuttle Records in de hoofdstad waar de band ook vandaan komt en hun muziek onder heeft uitgebracht. De band maakt sinds 2008 hele melancholische en depressief klinkende do-metal... en zingen teksten in een oorspronkelijke taal. De bandnaam Hamsvert verwijst naar een verschijning. Het beeld van een persoon die wordt geconfronteerd met de dood... die voor zijn of haar dierbaren verschijnt als ze voorteken. De bandleden zijn allemaal gekleed in begra begrafeniskleding... en hiermee stralen ze een unieke expressie uit. Geworteld in conceptuele tra tragedie en intense verhalende do-metal. Van het Dansens Likam album uit 2018 hoor je het nummer... Um, stiekt als afsluiter van deze muzikale reis, reis met Play It Loud. Ik doe nog even een biertje in de lokale kroeg van Torshaven, voor ik weer naar huis toe vlieg. Skol. En ik hoop dat jullie weer genoten hebben van de diversiteit aan wereldwijde, inheemse en unieke metalbands. Ik bedank jullie voor het luisteren en een goede nacht toegewenst voor zo. Tot volgende week met weer een ander aardsthema. Stay Metal. Prachtige farreur. En dan wens ik jullie een hele fijne nachtrust toe. Want ik ben geland op Amsterdam Schiphol. En ik ga lekker mijn beetje in. En bedank ik jullie nogmaals voor het luisteren. En tot volgende week met een nieuwe uitzending van Play It Loud. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.